We'll <laughs> 8 uur. Jeroen van Kam met het NRS Journaal. Met een vrachtwagen bloedbad aanrichting in Nice... heeft bij het voorbereiden van zijn aanslag hulp gehad, zegt Justitie. De handlangers zijn vier mannen en een vrouw die na de aanslag zijn opgepakt. Volgens de openbaar aanklager heeft Mohamed Boulel de aanslag maanden voorbereid... en blijkt uit informatie op zijn telefoon dat hij vorig jaar al bezig was... met de planning daarvan. Vorige week reed hij in Nice 84 mensen dood. Boulel zou via sociale media contact hebben gehad met helpers. Eén van hen zou de dag na de aanslag filmpjes op de boulevard de Sanglais hebben gemaakt. Brazilië heeft tien terreurvernachten opgepakt die van plan zouden zijn een aanslag te plegen tijdens de Olympische Spelen. Zo gaan om jongeren die zich kort geleden hebben bekeerd tot de islam een trouw hebben gezworen aan IS. Volgens de Braziliaanse minister van Justitie hadden de verdachten contact met elkaar via sociale media. Ook zou een van hen hebben geprobeerd om een Kalashnikov te kopen in Paraguay. In Jeruzalem zijn naar schatting 25.000 mensen op de been voor de jaarlijkse Gay Pride. Vanwege de aanslag van vorig jaar, waarbij een meisje van 16 werd gedood, zijn de veiligheidsmaatregelen enorm. Ze worden 2000 agenten ingezet om de stoet in goede banen te leiden. En worden alle deelnemers, journalisten en zelfs beveiligers gecontroleerd. De politie van Jeruzalem heeft gisteren en vandaag 12 mensen opgepakt. die mogelijk iets van plan waren tijdens de Gay Pride. Twee arrestanten hadden messen bij zich, melden Israëlische media. Over Rijssel is vanmiddag getroffen door noodweer. In delen van de provincie kwamen straten blank te staan en zijn bomen omgewaaid. Bij sommige woningen loopt het water naar binnen. Er zijn ook meldingen van stormschade door harde windstoten. Er komen zoveel meldingen binnen dat de brandweer mensen heeft opgeroepen alleen bij gevaarlijke situaties te bellen. Het weer tot besluit de komende uren trekken de enkele regen- en onweersbuien over het land. Maar op de meeste plekken blijft het droog. Het is tussen de 23 en de 29 graden. Morgen meer wolken en enkele buien. Toch schijnt ook de zon geregeld bij maximaal 28 graden. Dit was... Zin in Zandvoort, Zandvoort yeah! is Zin in ZFM. Met nu Alternative FM. Feelings, who is the fool who is believing? But I've managed to retrieve it now. I can't control these feelings. How can you fuck up my thoughts? It was burning so hard. I've exposed all your flaws, but I've managed to retrieve it now. I can't control these feelings. Kijk je was dat met uh, Twisted Reality. Welkom bij deze Alternative FM. En dank aan Bob Monstop, die de afgelopen twee uur voor zijn rekening heeft genomen. Altijd heel erg leuk is, ook uh, als uh, ZFM-collega's ook hun Facebook open laten staan. Ja, dan maak je er even dankbaar misbruik van. Dankjewel hè, Cor Bart van der Meer. Dat uh, was uh, de man uh, die uh, normaal gesproken tussen twee en vier... Uh, ...hier het uh, programma doet op zijn eigen Facebook-profiel uh, Laat hij uh, de bende openstaan. Ja, dat is leuk voor een aankondigingetje. Uh, maar goed, grote vriend, ik heb hem voor je afgesloten. Dus uh, maak je geen zorgen. Zes minuten over acht. Uh, het is een, uh, een programma van de uiterste. We hebben Nederlandstalig, we hebben uh, rustige muziek... ...maar ook uh, best wel even wat uh, steviger werk. Zowel electro als lekkere rauwe rock. Dus uh, ja, ga er maar weer uh, gewoon voor zitten. Uh, natuurlijk ook uh, het nieuwe materiaal. Eindelijk uh, was hij beschikbaar op uh, het uh, welbekende iTunes. Ja, daar had ik toch eventjes naar uit zitten kijken. Want uh, ik heb het een hele tijd uh, moeten doen met een, uh, met een mooie single uh, van, uh, van Janne. Maar uh, ja inmiddels uh, mag ik dan nu eindelijk van Getting Close... nu ook uh, wat meer werk uh, laten horen. Um, die EP die was natuurlijk al een tijdje beschikbaar... want ze heeft hem gepresenteerd een tijdje terug... Ik geloof in Amsterdam dat ze dat uh, gedaan heeft. Growing Old is uh, de single die, uh, die ze een tijdje uh, heeft uh, laten horen. Maar ik heb van die EP toch even wat anders uitgekozen. En dat nummer dat heet Marsh Fire. place smelled like incense Emma says it's late Emma doesn't mind Emma needs those moments For which most of us are blind Emma loves to listen Songs to set her free Emma smiles I'm lucky she's the better half of me mm -hmm. Emma needs her freedom Like a poet longs for pain Like a painter needs his colors Like a garden needs the rain Emma knows the game is rigged They play whatever it's in Emma knows the distance slowly grows Confused, Emma loves to fight, she knows she won't lose Emma's build her army, mostly out of words Sometimes Emma summons monsters, hiding in a world Cause Emma needs her secrets, like birds Need the sky, like a flower needs the sunlight, like a baby needs to cry. Emma grows more friendly with every season turn. 'Cause Emma's made a bitter end, and she knows. Emma wonders far beyond my reach. She likes traveling places. Most likely, I will never see. Look at my pores. I said, Well, it's never too. het dagboek van Emma, beschreven door Michel Ebbe. En dat uh, bracht de tijd op uh, kwart over acht. En Marsfire is uh, het uh, tweede track van Getting Close van Jeanne Rabedaal. Uh, zoals ze voluit heet. Uh, maar onder de naam Jeanne uh, haar werk uitbrengt. Zo moet ik het dan uh, er wel even bij zeggen. Um, ze is overigens ook uh, hier geweest bij Alternative FM, dus dan weet je dat ook weer. Wie er ook uh, geweest is, maar dat is dan weer Nederlandstalig werk, komt uit Haarlem. En ze heet Ayna... En dat nummer dat heet de horizon.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 sang Fallen and see he picked us up, he asked us if we please. Was m. Fall and Seas van uh, Dandelion. Het goede nieuws is... ze komen hier naar de studio. 13 oktober, schrijf het maar in je uh, agenda. Dandelion hier bij Alternative FM. Ja, is leuk, want uh, ze waren een tijdje terug... ook al op de televisie geweest, geloof ik. Of in ieder geval bij een uh, landelijke uh, radioprogramma. Ik heb het even gauw uh, gezien. NPO Radio 2, geloof ik. Weet ik niet helemaal zeker. Ik uh, moet het eventjes <laughs> nakijken. Maar ze waren in ieder geval uh, uh, te zien... En in het kilzoog komt ook Frank Bond mee. Dus dat, uh, dat, uh, en of daar dan nog de hele Alaska-clan uh, erachteraan vast zit, dat moeten we nog maar even afwachten. Dus dat, uh, dat is in ieder geval in oktober. Um, voor uh, de eerste, volgende live optreden hebben we hier 11 augustus Reno. Dat is leuk. Marcus die, uh, die had een, uh, een leuke mailwisseling uh, met, uh, met Reno. Uh, maar het blijkt een en dezelfde persoon te zijn. Ja, ik krijg een mail van Erik. Nu krijg ik een mail van Rino. En dan wil ik eigenlijk Rino terugsturen. Ik had ook al een mail van Erik. Maar. <laughs> <Ja>. <laughs> uh, ja. Maar goed, uh, de bedoeling is. Uh, want uh, Erik uh, heeft uh, meegespeeld met, uh, met Chris. Uh, hier, uh, Chris Allen, uh, een tijdje terug. En uh, nu uh, gaat hij ook uh, zelf uh, het een en ander laten horen. Uh, maar Erik kennen we natuurlijk ook uh, uit de, de cyclus van de Rob Akda Award. Daar heeft hij ook in uh, meegedaan. Maakt er onderdeel uit van Lisa aan de Lumberjacks, onder andere. En uh, hij heeft ook met, uh, uh, met Wakepoint, die ook meegespeeld, geloof ik. In de finale zelfs. Dus uh, wat, dat, uh, wat dat er gaat, uh, is, dat, uh, is dat een beetje een, een, een alleseter. En uh, nou ja, met, met Chris Allen is dat weer totaal ander uh, materiaal wat hij aan het maken is. Maar die is echt een muzikale duizendpoot. En ik ben ook heel nieuwsgierig wat uh, Reno gaat bieden. Maar Marcus, jij hebt het uh, gezien. Hij neemt, ja, hij neemt akoestisch gitaar en zang. Nou, nou dus dat, dat kunnen we in ieder geval uh, 11 augustus dus. Dat is de eerstkomende live, uh, live werk hier bij Alternative FM. Uh, het is zeggen en schrijven vandaag. De. Wat zeg ik? De, de, de 15 of de, de 22e? Nee, dit is, nee, nee, nee, nee, nee. ze kom zeg. Het is de 21e juli. Vorige week hadden we nog live optreden van. Uh, the Low erect Sound System. Met een uh, gastbijdrage van Anouk Slik. Ja. Was heel erg leuk. En uh, ja, uh, sorry Dylan, maar vanavond zit je er even tijdelijk niet in, maar volgende week gaan we dat natuurlijk wel even recht uh, trekken. Nu tijd voor uh, weer uh, muziek uit de buurt, om het allemaal zo te zeggen: Arjanne met happy shirt, I have giraffes on my shirt en mijn necklace is a bird.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 So cool, but now I see priority was never to be set for shit. Cause who says doing our jobs It's something that can't wait a bit while you go testing. Je Ziet ze weer uh, op het uh, strand? De, de vrolijke t-shirts. En Ariane uh, schreef er een uh, liedje over. En ze was ook het uh, afgelopen weekend uh, te horen. Op de gezamenlijke zenders Haarlem 105 en Zier van Zandvoort. Ja, want ze hadden een uh, programma uh, uh, uh, gemaakt, geloof ik. Op zaterdag en, uh, of op zondag. Dat, nou ja, goed, ik wilde er vanaf zijn. Maar het was een. Uh, Gezamenlijke radioproductie. En dan was Arianna dus uh, gewoon te gast en te horen. Dus dat was leuk. En daarachter hoorde je Songhouse Productions. En dat is een samenwerkingsverband van uh, Luc Nijman en uh, Rai Saitoshi. Beiden zijn hier ook uh, geweest in, uh, in onze studio. Dat was uh, heel erg leuk. Nee, ze was Rai weg. Die was, die was ergens... Ja, weet ik niet. Maar die was even naar buiten geloven, kennelijk. Maar goed, die, die hebben dus nu dit gemaakt. een Stronger, een beetje filmachtige muziek. Maar ik vind het toch een beetje oldschool, ethisch muziek. Die je af en toe ook nog wel eens op de laatste zaterdagavond... nog eens een beetje af kan draaien. Als je het een beetje vat dan. Maar dat... Had ik dat met dit nummer. Een beetje het gevoel van meer van dat soort nummers. Daryl Hall en John Oates... Man-eater. Uh, dus, dat, dat is een beetje dat, Datzelfde speertje roept dat er toch een beetje op. Goed, uh, ik zit hier een beetje te raaskallen bij uh, Alternative FM. Dan maar wordt het een heel hard uh, tijd om iets uh, te gaan draaien. Leuk is de clip de, die erbij is. En ook de tekst die erbij is, dat gaat over een soort van verlangen. Uh, want je verlangt toch altijd weer terug naar huis. Als je weer uh, met iemand samenwoont om van alles en nog wat te doen. En... Leuk is ook de clip die erbij is, want die heeft ze gemaakt op Vlieland. Ik heb het over Ghana met someone. Van Marvin Day. Ooit uh, was hij er ook uh, te gast uh, met een complete band. En uh, ja, zijn theaterachtige verleden. Nou, dat, uh, dat is wel duidelijk uh, te merken hier in dit uh, nummer uh, wat hij uh, net heeft uitgebracht sinds een paar weken. En draaien we dat uh, graag hier bij Alternative FM op ZierfM Zandvoort, want daar luister je nog steeds naar. Daarvoor Ghana met Someone. Nou, dan uh, heb ik hier uh, nog. Ja, eigenlijk ook een beetje filmisch muziek, maar dan met een beetje fantasie-achtig uh, iets, ja, moet je zeggen? Fantasy pop, zo moet je het een beetje omschrijven. Elena May heeft het erover, en dit komt van haar uh, EP Stairs Race Children, het titelnummer. there ...naar de tekst luisteren. Dat is één ding wat zeker is... ...want uh, dat werd ook uh, gezegd bij de EP... ...Stairs Race Children. Het is een uh, drieluik uh, wat ze aan het uh, maken is. Uh, ze heeft uh, niet zo lang uh, geleden... ...in uh, november... ...heeft ze Sheep for Fiber gemaakt. Stairs Race Children is uh, de tweede EP... ...en dan komt als het goed is... ...na de zomer nog de derde... ...en dan heb je eigenlijk een heel album bij elkaar. En bij Stairs Race Children heeft Elena May... ...ook heel duidelijk uh, erbij gezet... ...explicit... Lyrics, Wat zoiets betekent, uh, leg de tekst uit. Nou, wie goed naar de tekst uh, heeft geluisterd... kan toch iets uh, eruit uh, halen van... ik heb heel sterk het indruk dat het een autobiografisch uh, verhaal is... wat Elena pr probeert te vertellen. Probeerde nog, uh, nog hier in de studio te krijgen... als het gaat om, uh, om het uh, vertellen van, uh, van al het werk. Maar dan zullen we toch echt moeten wachten tot, uh, tot het derde EP er ook is... En dan heeft het denk ik zin om ze alle drie tegen het licht te houden. En haar te vragen van wat er nou eigenlijk verder achter steekt. Een blok met Nederlandstalige muziek. Vind ik wel eens leuk. Drie nummers achter elkaar. En we beginnen met een man uit Rotterdam. Jeroen Koodoot is zijn echte naam. Maar onder Jeroen Orama is hij dus nu hard onderweg. En daar gaat het nummer ook over. Dan het nummer wat Koosje twee weken geleden hier gespeeld heeft. Gebor en... Daar is hij weer, de gouden vogel van de heren Fransen en van Piekeren. Die zitten er hier ook in. En dat heeft allemaal te maken met hoe de wereld vandaag de dag eruit ziet.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 Van de molens die mijlen verrijken Langs lachen en huilen met tranen en tijd Langs alle gedachten van binnen naar buiten Oeh, onderweg Ik kom eraan Nee, wacht maar niet op mij Onder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 op mij wacht maar niet wacht maar niet op oh. is als die als regen neervalt dit is een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 Blijf het nog steeds een uh, stukje briljante teksten uh, vinden... als het uh, daarom uh, gaat uh, van uh, ja, waarom de duivel aan de aarde draait. Uh, dat is toch echt uh, uit de koker van Jan van Pieker gekomen. Uh, dit uh, komt uh, van het eerste echte album... wat ze nou, na zoveel uh, jaren uh, na omzwervingen weer eens hebben gedaan. Uh, Jan van Pieker is eigenlijk dan de, de man waar het eigenlijk om draait. En uh, Johan uh, Fransen, dat is uh, degene die... Toch het uh, muzikale uh, gedeelte voor zijn uh, rekening neemt. Uh, door Jan te begeleiden op uh, een akoestische gitaar. Ze zijn weer uh, teruggegaan naar, uh, ja, naar het uh, kleine gedeelte. Uh, maar die Jan van Pieker heeft uh, nou best wel uh, wat met mensen opgetreden. Zoals bijvoorbeeld Hans van den Burg. Wie kent hem niet? Van Grupo Sportivo. Je kent hem wel. Hey girl! Weet je, die. Die dus, uh, misschien wel van jaren terug. Moet je maar uh, nog maar eens eventjes op uh, Google. Even intikken, eh, groepen sportief. En dan kom je dat eh, vanzelf al tegen. Juist, eh, we hebben ook nog een, een album liggen van eh, Eva Almogor. Against the Grain, zo heet het eh, album. En dit ga je horen tot aan het nieuws van 9 uur. Het nummer dat heet While We're Waiting. Hmm. We'll